Nieuws van 11 uur. Katrien Straatman met Deun wordt vandaag de Slag bij Verdun herdacht. De veldslag in de Eerste Wereldoorlog... die aan 300.000 Franse en Duitse militairen het leven kostte. De plechtigheid wordt bijgewoond door president Hollande... en bondskanselier Merkel. De twee nemen een gerenoveerd herdenkingsmonument in gebruik. Ook brengen ze een bezoek aan het Knekelhuis van Dormont. Daar ligt het gebeten van naar schatting 130.000... niet geïdentificeerde militairen. Dormont is ook de plek waar president Mitterrand... en bondskanselier Kool elkaar in 1984... De hand reikte. In Oekraïne, niet ver van Kiev, zijn bij een brand in een tijdelijk onderkomen voor ouderen 17 mensen omgekomen. De brand brak vannacht uit door nog onbekende oorzaak. 18 bewoners konden worden gered. Vijf moesten naar het ziekenhuis omdat ze brandwonden hadden opgelopen. Een Chinees bedrijf heeft excuses aangeboden voor een reclamefilmpje dat op internet werd bestempeld als racistisch. In het spotje van de wasmiddelenproducent is te zien hoe een zwarte man in een wasmachine wordt gestopt en er weer uitkomt als een Chinees. Omdat er zoveel kritiek kwam, besloot de wasmiddelenproducent uit Shanghai zijn excuses aan te bieden. Het filmpje is inmiddels 7 miljoen keer gedeeld op het internet. De NASA heeft een nieuwe uitvouwbare kamer aan ruimtestation ISS toegevoegd. De eerste poging om de module uit te klappen mislukte, vannacht ging het wel goed. Over een week kunnen de astronauten erin als het zeker is dat de module ook luchtdicht is. Het weer nog. is nog geregeld zon... maar vanuit het oosten zijn pittige buien onderweg... en daarbij kan het vanmiddag ook flink gaan onweren. Het is vochtig warm met 23 graden. Morgen is het vrijwel de hele dag bewolkt... en ook dan vallen er buien. En met 20 graden is het ook iets koeler. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Mas o amor eles sabem um segredo O medo pode matar o meu coração Te te Te ta ta te eu nunca fiz coisa coisa tão certa Eu entrei Ela abre todas essas portas do meu coração água de peper, água de peper, camarão água de peper, água de peper, camarão Por para do pa pa do teu re do lu de de a pa pa do da re do lu pa do pe do te pe Da da da do, da da da da do, da da da da do, do do do do do do do do do do do do do Do pete ya for de de Camarão. agua de pepê, água de Camarão. Da da da da da da da da da da da da da da da da da Maria Mendes uit Rotterdam. Ze is van oorsprong Portugees en uh, begon met het studeren van klassieke muziek. Maar is later zich gaan richten op uh, jazz-improvisatie. En vanwege haar Portugese achtergrond natuurlijk ook richting Brazilië. Gekeken naar de muziek vandaar. En daar vandaan natuurlijk dit, uh, deze standaarden. Die zijn op een prachtige wijze vertolkt. Aqua de Weber. Het komt van haar album. Uh, Innocentia uit 2015. Zij treedt op op uh, vrijdag op noord Sea jazz Festival. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U luistert naar CFM Jazz. En inderdaad, het gaat over noord Sea jazz vandaag. Veel nummers en artiesten van uh, de zaterdag. Volgende maand um, ga ik me richten op de andere dagen. Vrijdag en de zondag. Een andere artiest die op zaterdag optreedt is Gail Costa. Uh, zij heeft een, um, ook een mooi album gemaakt... En dat heet uh, Estro Staferica, als ik het goed uitspreek, uit 2015. En u gaat lu luisteren naar een uh, nummer daarvan. En dat heet Quando Botch Olea Praelia. De 70-jarige Braziliaanse zangeres die al ruim 30 studioalbums heeft uitgebracht. Dit nummer lijkt natuurlijk wel een Bossa Nova invloed te hebben... maar vergist u zich niet mocht u haar gaan bekijken op vrijdag op Noord-GTS. Um, ze gebruikt haar op dit album ook uh, behoorlijk wat gitaarwerk en drumswerk. We gaan verder met een, um, met, een, uh, met een andere zangeres. Dat is Avery Sunshine. Avery Sunshine is een Amerikaanse zangeres... Um, en pioniste. Is geboren in 1975. En uh, heeft in 2013 haar tweede album uitgebracht. Dat heet Sunroom. U gaat luisteren naar um, het nummer Won't You Try van Avery Sunshine. Free Sunshine, album Sunroom, Won't You Try. volgende artiest die ik ga draaien is Sabrina Stark. Sabrina Stark, de Nederlandse soulzangeres. Um, echt een van de grootste soulzangeressen in Nederland. Zij heeft een nieuw album uitgebracht, dat heet ook Sabrina Stark. En zij staat op Nortje Jazz op zaterdag. Ik ga een nummer draaien van een eerder album um, uit 2013. En het album heet Lean On Me, de songs van Bill Withers. Bill Withers is een van haar... Uh, van haar voorbeelden. Maar naast Bill Widders is Nina Simone en bijvoorbeeld Tracy Chapman ook een groot voorbeeld van Sabrina Stark. Het nummer wat ik ga draaien, heet Kissing My Love. in my head in my life. De andere artiesten die ik ga draaien is Cyril Amé... de Franse zangeres, een Franse vader... en een moeder uit de Dominicaanse Republiek. Ze heeft ooit aan Franse Idols meegedaan... is weggelopen uit de finales... en heeft gezworen het op haar manier te doen. Ze heeft een aantal grote jazzprijzen gewonnen... waaronder het Montreux Jazz Festival Competitie in 2007. Was een finalist in de Telonius Monk Jazz Competitie in 2010... En is uiteindelijk verhuisd naar Amerika om daar haar carrière ver, uh, verder op te bouwen. Haar repertoire is een uh, mengeling van Broadway, folk en jazz standards. En u gaat luisteren naar het nummer Laverne Walk. En dat komt van haar album Let's Get Lost uit 2016. Cyril, en mee. 1, 2, 3.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 De dag vol natuurlijk mag Cracker reporter ook niet ontbreken. Hij treedt op op zondag op Norty Jazz en hij heeft een nieuw album uitgebracht wat net uit is en dat heet Take Me To The Alley. En van dat album ga ik draaien French African Queen. From the fancy i don't think if it's the scene you are just american black boy i'm a french african queen as she was tall and statuesque, she looked straight over my puzzled head she said don't make me get real ugly you heard just what i said i've got music for the people i must fulfill my precious dream to bring blues from america to the french african queen I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 For the people, I must fulfill my precious dream. I bring blues from America to the French African Queen. Hear my words, we're not so different land and language in the way. We feel the same human feelings with different words we say. We are fruit from the same tree, I think you know just what I mean. I am your American Black boy and my French African Queen. Greg Reporter van zijn nieuwe album uh, Take Me to the Alley. Daar gaan we nog veel van horen, want hij is natuurlijk een fantastisch artiest met een geweldige stem. De volgende artiest is Charles McPherson. Charles McPherson begon uh, in 1959 op 19-jarige leeftijd carrière te maken. En begon hij namelijk in de band van Charles Mingus te spelen. Maar hij heeft hij twaalf jaar mee uh, gespeeld. Hij is ondertussen ook zijn eigen albums gaan maken. En is tot nu toe altijd nog actief. Hij heeft onder andere nog al, uh, albums opgenomen met Randy Brecker, Lionel Hampton en Winton Marsalis. Vorig jaar kwam zijn laatste album uit, dat heet uh, The Journey. En daar ga ik een nummer van draaien. En dat heet The Dika Texas From Youth. luisterden naar Charles McPherson. De 76-jarige Charles McPherson treedt nog steeds op. De volgende artiest die ik ga draaien heet Gallant. Gallant is een uh, Amerikaanse zinger-songwriter. Hij werd vorig jaar door de Amerikaanse pers bestempeld... als de stem die R&B zal herdefiniëren. En hij heeft inderdaad een hele bijzondere stem. En zijn muziek kan je eigenlijk omschrijven als uh, future soul... waar hij een brug slaat tussen de oldschool teksten... en de vernieuwende producties... En het album is bijzonder. De stem is ook bijzonder. U gaat luisteren naar het nummer Skipping Stones. Het komt van zijn album Olochi uit 2016. Gallant. Een bijzondere artiest met een bijzondere stem. En dat is natuurlijk ook het leuke aan Noord Jazz Je vindt daar altijd ook bijzondere artiesten waarvan je zou denken... is dit jazz? Maar uh, ja, ze innoveren en uh, ze gaan mee in de ontwikkeling... ook die je uh, die, die op de podia en de albums in de hele wereld ziet. Een artiest die al heel lang uh, muziek maakt is Dr. Lonnie Smit... Hij is uh, inmiddels uh, 74 jaar. Heeft een carrière waar je u tegen zegt. En wordt ook wel de grootvader van de Asset Jazz genoemd. Maar hij uh, is al sinds de jaren 60 eigenlijk zijn tijd ver vooruit. En speelt al jaren natuurlijk op een uh, betre B3 Hammond orgel. En samen met uh, gitarist George Benson... Um, formeerde hij het George Benson kwartet in 1966. En heeft daar vele jaren mee, uh, mee opgetreden. Maar... Toen is hij ook een jaar later begonnen met zijn eigen albums. 15, heeft hij heeft in 2015 weer een nieuw album uitgebracht. Terug bij Blue Note. Het album heet Evolution. En u gaat luisteren naar Straight Note Chaser. Jungle by Night. Na Dr. Lonnie Smith zijn we verder gegaan met Jungle by Night. Een, Amerika een Amsterdams gezelschap um, wat sinds uh, 2010 optreedt en een sensatie is op de mondiale podia. Ze hebben al vele grote successen gevierd. En dit negenkoppige gezelschap is, uh, is terug met een uh, nieuw album, dat heet The Traveller. Um, ik heb een nummer gedraaid van hun vorige album, The Hunt, uit 2015. En uh, het nummer wat ik draaide heet Empire. Absoluut een uh, ja, goede grote Nederlandse band met uh, inspirerende uh, muziek. Een andere inspirerende band is Bixica 70. Bixica 17, moet ik misschien wel zeggen. Een Braziliaanse band. Een uh, tienkoppen gezelschap wat een mix speelt... van uh, Braziliaanse en Afrikaanse uh, muziek samen met funk. En u gaat luisteren naar het nummer Mil Bidas. En het komt van hun album... Uh, 3 uit 2015 Pixica Se 70. <middels> Ik luister naar Bixica 17 met Mild Het zit er helaas alweer bijna op. Ik heb nog één plaatje liggen en die wil ik ook nog een stukje van draaien vandaag. En dat is van Lawrence Jones, een Engelse bluesheld van 24 pas. En hij maakt nu al furoren en hij heeft een energiek tempo. Uh, dus het is geen traditionele Amerikaanse blues. Maar echt een Britse blues met een rauwe stem en uh, vol tempo. Het laatste nummer van vandaag is uh, Don't Look Back van Lawrence Jones... Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U luistert naar CFM Jazz. En vandaag is het thema Noordzee Jazz. Volgende maand ben ik terug en dan nog veel meer Noordzee Jazz. 5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4 FM.